Ja, komt er nu een regering of niet? Ik, ik vraag het mij af. Ik, ik weet het echt niet. Uh, Nat Le Termen heeft dus een ultimatum gesteld. Dus morgen moet hij een antwoord krijgen van alle partijen die willen meedoen in de regering. Dus de oranje-blauwe partijen moeten hun antwoord geven op een ultiem voorstel over de staatshervorming van Le Termen. Maar Le Termen heeft het slim gespeeld. Wat heeft hij gezegd? Kijk jongens, uh, ik wil dat alles bespreekbaar is. Dus met andere woorden zegt hij tegen de walen van kijk jongens... Uh, we gaan terug naar af. Hè. Kijk, dat is, dat is nu het voorstel. Alles is bespreekbaar en dat moet niet gestemd worden met de een of andere Frans talige partij bij. Kan gerust door de, Nederlandse partij, de Nederlandstalige partijen gestemd worden als die de meerderheid halen. Dus uh, geen probleem voor de termen. Maar natuurlijk, wat gaan de walen dan doen? De walen zeggen, ah nee, de termen, eerst komt je mij een voorstel af dat iedereen kan goedkeuren, dat wij ook goedkeuren, maar de NVA zegt nee. Wat zegt de dan? Ja, we gaan zien een beetje commas veranderen en zo. maar de NVA Zegt nog altijd nee. Dus wat zeggen ze? Wat zegt de Kom jongens, alles op tafel, het kan me geen kleuteren meer schelen. En ja, dus dan blijkt dus dat de Walen gaan nee zeggen en dan krijgen zij de Zwarte Piet toegeschoven, zoals men dat noemt. En dat is toch wel een beetje grof. Ik zou dat eigenlijk een Chavenstreek durven noemen. Maar ja, dat is niet verwonderlijk als je weet van welke partij de is. Hij is van de CD&V, Katholieke Partij. Cheven dus. Dus een chaven chaven die doen chaven streken zo simpel is dat